Ja, zeg, hoe is het gegaan? Over. Uh, Gedi wijst met zijn duim heel hoog, die vond het uitstekend. Ik, zelf, uh, ik kan het eigenlijk nooit zo goed zeggen hè, op dat moment, uh, hoe het gaat. Als ik hem nou terug hoor, direct dan wel. Ik had uh, het, uh, zelf die vraag uh, had ik lang over gedacht, over die ene vraag, uh, met name tot dat, tot dat denken... Als je die, die grote toestanden ziet, zo'n grote hemel zonder lantaarnpalen, zonder torenfles. Of je dat inderdaad terugbrengt naar de natuur, ook in je denken, in, in, in geestelijk, religieus opzicht. Het lijkt mij toch wel, ik ben zelf nou niet zo vreselijk gelovig, maar ik heb zo'n idee dat je, dat je door die natuur helemaal geregeerd wordt. En daar had ik eigenlijk toch wel iets over willen horen. Over? Ja, dat komt allemaal nog wel. Ik vond het zelf een leuke uitzending, omdat er allerlei praktische dingen ook in voorkwamen en toch ook uh, wat diepere dingen. En ik geloof dat wanneer, als we wat diepgang moeten hebben, dat we dat ook langzamerhand moeten doen. Dat ja. je niet meteen al, al je kanonnen af moet schieten. Over. Ja, de, maar we zijn uh, inmiddels is het al woensdag, morgen is het donderdag en vrijdag is de laatste al. Hè. Het gaat toch eigenlijk ontzettend hard. Over. Het gaat enorm hard, dus wij... Maar ik, ik kan namelijk op de vraag of ik hier godsdienstiger word, niet antwoorden. Dat, eh, ik heb er bezwaar tegen om over zulke diepe privé dingen eh, door de radio eh, mee te openbaren. Dat, dat eh, daar heb ik echt bezwaar tegen. Kun je dat begrijpen over? Ja, ik kan me dat, ik kan me dat toch wel erg goed begrijpen. Ik, ik, ik, ja, ik vraag het eigenlijk vanuit een nieuwsgierigheid. Hè? Niet, niet, niet privé dus, en niet persoonlijk, maar meer... Om gewoon te ervaren hoe jij, dat, uh, hoe jij het ervaart. Hè? Of dat inderdaad van invloed kan zijn op het denken hè, van de mensen vroeger. Nu met astronauten uh, worden we tot heel andere dingen gebracht. Hè? De, de, het geloof loopt terug daarin. Maar dacht als je op die, uh, in die oertoestand terugkomt. dat het misschien zeer sterk aanwezig kan zijn. Over? Ja, ik wilde het allemaal heel graag zeggen. naar jou, of in hm. totaal. maar uh, uh, in, mijn bezwaar blijft. Uh, ja. Uh, misschien dat het me ontvalt, ja. hoor. Maar antwoord op een uh, uitdrukkelijke vraag vind ik het heel moeilijk. Over. Goed. Ja. We gaan even de kol afspreken. Godvriet, jij moet maar vaststellen met bij welke je naar het huisje toekomt. Je weet dat we bij de rest zitten we gewoon te luisteren. Uh, je hoeft dan niet te komen. Maar zeg maar welke je wilt hebben als kol. Uh, als Over. Jan? Ja. Ik zou dan willen kiezen... De call van 9 uur. Over. 9 uur vanavond, dat is hier begrepen. Nogmaals, ter overvloede, Wij zitten hier dus te luisteren als je een wandelingetje maakt. Of, uh, of je bent in de buurt. We zijn hier gewoon dus die anderen dus ook aanwezig. Maar we houden het op 9 uur. Um, heb je nog iets toe te voegen? Over. Voor alleen weten of het hier alleen zo stormt. Of bij jullie ook. Over. Niet zoveel wind hier, er staat hier niet zo vreselijk veel wind. Nee, over. Het is hier een enorme storm en ik moet dus schuin gebogen teruglopen. En hier waait alles om me heen weg. Bijvoorbeeld dat, dat uh, uh, ik huis almanakje, dat, dat moet ik nu gaan zoeken. Dat is al helemaal, ik zie het wel liggen hoor. Maar zo'n enorme storm is het, over. Goed, um, ik, geef je nog, ik wil je nog vragen of er nog iets anders te melden is. Anders dan gaan we dus sluiten. Hè? Dus, uh, over. Ik heb nu niets meer te melden. Over. Haal ik dus dat wij uh, vanavond om 9 uur een call hebben. Bij de andere tijden zijn we hier aanwezig. De zender nu graag afzetten. Uh, eet smakelijk voor direct. Een prettige middag en tot vanavond. Over en sluiten.